En uh, mooie houten planken en andere dingen. En daar vertel ik wat over. En ik heb zelf nog een kist in mijn auto liggen als ik nog helemaal niks vind om uh, toch over grappige dingen een onderwerp te vinden. En zodoende uh, rijden we over het strand. Ik rijd dus naar, uh, naar het Naakstrand toe eigenlijk. En daar konden ze uitstappen. En dan met de wind in de rug lekker teruglopen. En er stond hier bij de Lassa, er stond een uh, lekker bakje koffie en gebak uh, op ze te, op te, te wachten.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 in samen met een barbecue of een walking dinner. En het was heel aantrekkelijk. En dat hebben ze ook allemaal hartstikke leuk gevonden. Er zitten wel heel veel leuke mogelijkheden in, hè? Nou, eigenlijk is het oneindig. Je kan zo gek niet bedenken en je kan het doen op het strand. Het is alleen hoe verpak je het en hoe zet je het op op de juiste manier. En je bent als kind eigenlijk al een beetje opgegroeid op het strand, denk ik. Bij de strand Salassa. Jullie hebben nu een hele mooie nieuwe strandtent. En. Ja, heb je al die dingen van de zee en de schelpen of de materialen die je vindt eh, zelf spelenderwijs een beetje ontdekt? Of ben je er boeken in gegaan of op internet? Hoe doe je dat? Ik ben niet een persoon die echt de boeken ingaat. Dat zal uh, ze op school ook, uh, denk ik, uh, ja, bevestigen. Maar goed, uh, ja, wat u al zegt, door, door spelenderwijs en door, door alleen maar erover nadenken en kijken en uh, bestuderen eigenlijk, ben ik erachter gekomen wat dat is. En door het verhaal van mijn vader en uit de visserij en ook van Victor Bol heb ik het uh, nodig geleerd en ja. heb ik het eigenlijk uitgebreid tot een uh, leuk pakket waar ik al dingen ook al kan over vertellen ja. Ja. dus die kennis, dit is puur uit praktijk uh, opgedaan ja, ja. aldoende al leer je al die dingen ja, natuurlijk ja. en je vader werd alles van de vis hebben we ja. een keer ook geïnterviewd, die is wel heel erg leuk en uh, ja, die Victor Bol, dat was jouw voorloper, hoe is dat gegaan dat je het van hem kan overnemen? Nou, uh, Victor is een goede vriend van me, inmiddels ook uh, en uh,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 die vonden tijdens het granalenvissen een flessenpost in hun net. En ze hadden het niet door, niet door dat ik er die had ingedaan. Maar goed, daar ging het niet om. Maar uiteindelijk gingen we die, die kaart bestuderen. En wat stond er nou op? Nou, Het ging over een heel vaag, vaag tekeningetje. Dus we reden naar die plek toe die ik wel wist om het te herkennen. En opeens lag daar een grote Frieskist was er ingegraven. Voor de helft ondergestoven. Dus nu waren we wel benieuwd wat er eigenlijk in zat. Dus in de trucken trokken we het open. En er zaten er al 60 biertjes in ja, die uh, super ingingen. Een hele laatste 60 groepen had ik. En uh, nou ja, ze gingen aardig aangeschoten binnen huis. En het werd een hartstikke leuk feestje. Dus ook voor die doelgroep uh, doe je ja. schatgraven. Ja. En voor kinderen precies hetzelfde. Ik ging, uh, nog in de winter gingen we het strand schoonmaken voor Sinterklaas. Want mm. dat het paard van Sinterklaas niet kon struikelen over uh, enige mm. rotzooi. En dan vind je ook toevallig een schatkaart met het... Uh, ja, het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 Nou, ik heb daar een leuk assortiment voor, voor eigenlijk iedere maat van bedrijfsfeesten. Voor de kleinere groepjes, maar ook de hele grote. Van, van vliegeren tot uh, Robinson spellen. Dus die gebaseerd zijn op survival, vuur maken, een oh ja, ja. in het water banjeren. En zandgezellen maken en, en, en, en, en, en wigwams bouwen. Ja, het, het, het hartstikke leuk. Voor, echt voor de teambuilding sessies. Ja. Ook flessenpost. Dus mocht er een conflict zijn in een groep.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 Maar zoiets kan uh, ik toch niet maken. Of een leek uh, van, van de zakenmensen. Hoe doen jullie dat? Nou, met een goede begeleiding is het helemaal niet moeilijk. Ja, het gaat om bepaalde technieken in het zand snijden en uh, ja. een schaduweffect opgeven. Geweldig. En uh, ook dat heb, heb ik geleerd van Victor. Dus uh, dat gaat, uh, is daar een goede, uh, goede boekbeeld voor me. En uh, ja, die beelden, inderdaad. Het is wel lastig. Maar het is een mooie streven, zeg maar. Dus, uh, op het begin denk je, waar begin ik aan? Helemaal als groep zijnde, dan denk je, het wordt helemaal niks. Maar uiteindelijk komt er een hele mooie zevenmin uit de rollen, of uh, op een kasteel, of, of, of een palmboom. Ja. Noem maar op. Je maakt het zo tropisch als zelf ja. Nou, wat leuk. Ja, dat, uh, dat zijn weer onvermoeide talenten ja. die we kunnen aanboren bij het personeel van uh, de bedrijven natuurlijk. En, en doe je op de bedrijven in Zandvoort of ook daarbuiten? Kan iedereen meedoen? Uh, ja, in principe kan iedereen meedoen, geen, geen probleem. Juist vanuit buiten ook, om, om Zandvoort ook te promoten. Want de mensen die in Zandvoort gevestigd zijn, die weten hoe mooi het kan zijn. En uh, ja. die, die, die, die, die flair willen dan andere mensen ook meegeven. Om een heel geheel Zandvoort daar een, een mooie kleur aan te geven. Hoe prachtig ons dorp eigenlijk is. Ja, zeker. Ja. En ja, wat voor aantallen kunnen daar aan meedoen? Is het uh, een groep van tot 10 of 20? Ja, tussen 10 en 20 heb je een leuke aandachtverdeling. En mocht de groep groter worden, dan wissel ik qua uh, activiteit. Dus er zullen meer activiteiten voorkomen, waaronder ook zandsculpturen of beachvolleybal of beachgolf of uh, ja, de Robinson spellen. Mm -hmm. en, uh, zo maak je een heel leuk pakket van verschillende onderdelen, waar een, waar een bedrijf een hele dag uh, met, je, met je in de weer is.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 En nu heb ik heel close met hem, uh, ja, ik, ik kennis uh, met hem genomen en uh, ja, het, het klikt wel goed. We ja, zijn eigenlijk he? dezelfde personen, ook dezelfde ah. chaotisch en uh, <laughs> <laughs> geen, geen theorie meer. Maar daarom uh, ja, blijft het ook standaard actief bestaan op de manier dat hij het gewild heeft en de manier wat ik het wil. Ja, een beetje dezelfde type zelfde persoonlijkheid ja. met dezelfde ideeën en doelen, wat je ermee wilt.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 Uh, nou, voor de kinderen kan ik dan verschillende uh, dingen doen met dat garnalenvis of schatgraven. Maar ook een springkussen is gewoon mogelijk. Dus een huur, een springkussen. Die zetten we neer bij het paviljoen. En dan kunnen ze lekker banjeren. En, en uh, eigenlijk uh, onder toezicht van. En voor de ouders uh, een mooie strandwandeling Of uh, ja, al die activiteiten die ik hiervoor ook ontnoemde. Die Robins van Spellen. En... Maar goed, ja, alles is op de maat gemaakt voor de groep die... ...waar het waarin niet in begeeft. Dus mocht het overhand ouderen zijn... Hm. ...dan doe je het iets rustiger aan... ...dan die van dieke rober zo spelen. Ja. Maar dat, dat is allemaal om maat te knijden. Dus, uh, ja, dus je gaat even op tafel zitten... ...en ja. dan uh, overleg je wat zijn de mogelijkheden... De ...en wat, wat, wat wil je? is een heel contact ja. waar de mensen het al duidelijk willen maken... Oh, wat ja. voor groep het gaat. Ja. Die vraag stel ik zelf ook. En mocht het tot een uh, verder stadium zijn... ...dan spreken we af bij het paviljoen... ...en dan kunnen we daar uh, het ja. mooi aankleden... ...naar uh, ieder wens.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 Kun je ook iets heel graaf opzetten met meerdere personen? Waarin de kinderen heel aandachtig uh, drie uur kunnen kijken wat het verhaal inhoudt. En zulke ja, ideeën, dat, dat komt gewoon uh, dom heen. Dat gaan we wel opzetten. In ja. de loop van vijf jaar, zeker. Nou, ja, dat zou uh, echt dus, uh, geweldig zijn. Ik zie al een soort toneelstuk in die uh, mooie tent van jullie. Of daar uh, bij de zee uh, Lachende Zeerover. Daar is al zo'n schip natuurlijk ja. ook.